8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Dieprode cijfers voor Air France KLM. Coma-zuipers moeten rekening zelf betalen, zegt ziekenhuistopman. En mogelijk zout in Nederlands voedsel. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vorig jaar fors verlies geleden. Nettoverlies bedraagt 809 miljoen euro. In 2010 werd nog 289 miljoen winst geboekt. De directie noemt de hoge brandstofprijzen als belangrijke oorzaak. Die stegen met meer dan 900 miljoen euro. En ook kampt het bedrijf met felle concurrentie uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Waar zwaar wordt geïnvesteerd in nieuwe toestellen en luchthavens. De omzet van Air France KLM groeide wel met 4,5 procent tot 24,4 miljard euro. Maar dat was niet genoeg om de gestegen kosten van kerosine te compenseren. Jongeren die door coma-zuipen in het ziekenhuis belanden... moeten zelf de rekening van hun behandeling betalen. Dat zegt bestuursvoorzitter Kingma van het Medispectrum Twente in Enschede. Hij noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait... voor de kosten van ziekenhuisopnames van coma-zuipers. Afgelopen weekend kwamen er in het ziekenhuis in Enschede... 15 patiënten s'nachts op de eerste hulp. 14 daarvan waren stom dronken. En dat maakt me oprecht boos, zegt Kingma. Het aantal coma-zuipers stijgt al jaren. In 2008 werden er 337 jongeren... met acute alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Twee jaar later was het aantal ruim verdubbeld. Minister Schippers wil ziekenhuizen niet verplichten om dag en nacht gynaecologen beschikbaar te hebben voor hulp bij bevallingen. In 2008 bleek het sterftecijfer van baby's rond bevallingen in Nederland erg hoog. Een bevallende vrouw moet sneller worden geholpen, adviseerde een stuurgroep. En daarom moeten ziekenhuizen altijd een gynaecoloog beschikbaar hebben. Maar volgens Schippers is dat niet haalbaar. Daarvoor zijn er te weinig, zegt ze. Een hoge politicus in Syrië is overgelopen naar de opstandelingen. Onderminister Van Olie Abdo Hussam-Meldin, heeft zich gevoegd bij de betogers die het aftreden eisen van president Assad. Hussam-Meldin kondigt zijn vertrek aan in een video die hij op YouTube heeft gezet. Ik sluit me aan bij de revolutie van de mensen die dit brute regime afwijzen, zegt hij. Hussam-Meldin is 58 en de hoogste politicus in Syrië die het regime de rug heeft toegekeerd sinds de opstand een jaar geleden begon. De authenticiteit van de video is nog niet vastgesteld. Delen van de wijk Baba Amr in de Syrische stad Homs zijn compleet verwoest. Dat zei het hoofd van de humanitaire operaties van de VN, Valerie Amos, na een kort bezoek aan de wijk. Amos ging gisteren Baba Amr in, samen met hulpverleners van de Rode Halve Maan. Dat is de Arabische Zusterorganisatie van het Rode Kruis. Baba Amr was wekenlang het bolwerk van verzet tegen president Assad. Vorige week veroverden regeringstroepen de wijk. En daarbij zouden massaal burgers zijn gemarteld en vermoord. Volgens het Rode Kruis was de wijk gisteren vrijwel verlaten. Op dit moment mag alleen het Rode Kruis in Syrië hulp verlenen. Emers heeft het regime gevraagd of ook andere hulpverleners getroffen steden in mogen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is kritisch over het kabinetsplan... om te bezuinigen op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Mensen met een IQ onder de 85 kunnen voor zorg nu nog aanspraak maken op de AWBZ. Maar het kabinet wil de grens verlagen naar een IQ van 70. De SCP zegt in rapport dat 33.000 zwakbegaafden... door de maatregel worden getroffen. Een deel van die groep heeft volgens het SCP dezelfde zorg nodig... als lichtverstandelijk gehandicapten die een IQ hebben tussen de 50 en 70. En verder plaatst het SCP kanttekeningen bij het centraal stellen van dat IQ. De meting is lastig en de uitkomsten zijn niet erg stabiel. En daarom moet er niet alleen gekeken worden naar het IQ... maar ook naar de behoefte aan zorg, vindt het SCP. Strooizout uit Polen is mogelijk terechtgekomen in voedsel in Nederland. De Poolse Voedsel- en Warenautoriteit doet al een paar weken onderzoek... naar de aanwezigheid van strooizout in Poolse producten... als deeg, zuurkool en zilveruitjes. In principe is strooizout voor op straat ongevaarlijk voor de gezondheid... behalve als er producten zoals antivries aan zijn toegevoegd. Het zout is volgens CDA-Europarlementariër De Lange... ook geëxporteerd naar Nederland. Ze wil nu dat de Europese Commissie hier snel op reageert. Het ongeluk met het containerschip Rina voor de kust van Nieuw-Zeeland... is veroorzaakt door haast, technische problemen en onduidelijke communicatie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. De Rina liep in oktober vast en brak. Het schip verloor 50 ton stookolie. Toen, toen kort voor het ongeluk de koers werd verlegd... bleek de automatische piloot niet goed te functioneren. En ook zou de kapitein kaarten niet goed hebben bestudeerd. Dan het weer nog opklaringen, maar in de kustprovincies een enkele bui, later juist in het binnenland een bui en in het westen droogt, wordt ongeveer 8 graden. Morgen droog, veel bewolking en een graad of 11. In het weekende bewolkt en zaterdag wat regen, ook dan vrij zacht, een graad of 12. ANWB ah, verkeersinformatie met bijna 100 kilometer file in het hele land. Het loopt vooral vast rondom Arnhem. Want op de A12 in richting van Utrecht is er een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat het zo goed als stil over 15 kilometer. De weg is daar namelijk dicht. kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Alle wegen die uitkomen op die A12 lopen ook vast. Maar mensen zoeken ook een alternatieve route. Dus eigenlijk aan de noordkant van Arnhem staat het op de meeste wegen goed stil. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... tussen Rotterdam-IJsselmonden en het knooppunt Vaanplein. 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. En op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda... staat tussen Maasdijk en Schiedam 8 kilometer... door een kapotte vrachtwagen. Hier is ook de rechterrijstrook afgesloten. En in Brabant een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie.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 Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl/slash pensioenabonnement. Ga nu naar transavia.com en win een Shopping City Milaan met 2000 euro shopgeld. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Daarmee is Bouwend Nederland zeker van eenduidige informatie in bouwsoftware. Met als resultaat sterke faalkostenreductie. Meer dan 5000 gebruikers raadplegen dagelijks informatie over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook GNS, branddeuren en rolluiken en Deraco, plafond- en wandsystemen zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Minister Leers van Immigratie en Asiel... wil een strenger asielbeleid. Maar dan loopt hij toch hard tegen Europese regels aan. En het Olympisch vuur wil maar niet oplaaien. De organisatie die de speler naar Nederland wil halen... komt vandaag bij elkaar. We spreken met de directeur. En de Tweede Kamer praat vandaag met de minister... over de problemen bij woningcorporaties. Over uit de hand gelopen beleggingen, megalomane projecten... zelfverrijking en de gevolgen voor de huurders. Het kan niet de bedoeling zijn dat de huurders straks de dupe worden van het Vestia Baken. Oh ja, en natuurlijk vooral over Vestia. Ja, heel veel rumoer rondom woningcorporaties. Uh, en nu komt de politiek in actie. De Tweede Kamer gaat een parlementaire enquête houden... om de problemen bij de woningcorporaties op te lossen en helder te krijgen... Volgens de Kamer zijn er de laatste tijd te veel incidenten geweest. De financiële problemen bij Vestia bijvoorbeeld, Marcel noemde het al. De Kamer wil grondig onderzoek doen naar het systeem met toezicht op de woningcorporaties en de positie van de huurders. Alle hoofdrolspelers kunnen bij zo'n parlementaire enquête onder Ede worden gehoord. Wij praten hierover met Mark Calon, voorzitter van Edes, de koeper van woningcorporaties. Meneer Calon, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, dan zult u ook wel gehoord worden. Wat gaat u ze vertellen? Nou ik denk dat het goed is dat ze dat doen en dan kunnen alle feiten op een rij komen. ik denk dat het ook belangrijk is dat ze ook niet kijken naar alleen maar de incidenten zoals bijvoorbeeld bij Vestia, maar hoe het nou de laatste tien jaar gegaan is. Hè? Want we zijn al tien jaar bezig met wetswijzigingen die komen er steeds niet door omdat er dan weer een ander kabinet zit. Ik denk dat er ook gekeken moet worden van wat de politiek nu eigenlijk die afgelopen tien jaar gewild heeft van die corporaties. Ja meneer, kom, wij spraken net Peter Boelhouwer, leraar wonen. En die zei, er liggen al tientallen rapporten klaar waarin heel duidelijk ja. staat dat het toezicht uh, niet werkt. Dat het systeem zoals we het hebben gebouwd niet werkt. Waarom zou er dan nog, u zegt het is een goed idee om alles nog eens op een rijtje te krijgen, maar alles staat al op een rijtje, nou, zegt de, Boelhouwer. De, de Kamer gaat natuurlijk over haar eigen agenda. Als zij een enquête willen doen, moeten zij dat weten. We kunnen natuurlijk ook die rapporten gebruiken. En als het over het toezicht gaat, dan denk ik dat ik het met Peter Moerhouwer eens ben. Wij vinden ook al enige tijd dat met name het financiële toezicht, dat het beter kan. Maar als iedereen dat het vindt, ook... meneer Kalon, waarom is dat niet geregeld dan? Om, er zit nou een clausule in de nieuwe wet, die ook alweer een hele tijd ligt te wachten om dat beter te regelen. Hm. Dus verwijt u de politiek van uh, laksheid? ik verwijt de politiek helemaal niks. De politiek moet oh. gewoon het werk doen. Maar dat hebben ze tot nu toe niet gedaan, meneer Kalon, dus. Wat ik wel denk is dat de laatste tien jaar de politiek steeds andere eisen aan de corporaties heeft gesteld. Je ziet na 2000 dat corporaties eigenlijk alles moeten doen van de politiek. Tegelijkertijd heeft ze het huurbeleid vastgezet, waardoor veel corporaties in nood zijn gekomen. En de taakafbakening van corporaties is ook niet altijd even scherp geweest. Dus er oh. kan gewoon beter geacteerd worden. Ja, door de politiek dus, als ik u goed beluister. Nou, kijk, in zo'n kwestie, als je zo'n grote kwestie hebt, dan is het niet zo dat één partij verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Dat is een samenspel van factoren. Kijk, de behoefte in de maatschappij verandert natuurlijk ook in de loop van die tien jaar. Ja, nou, maar goed, er is maar één die het goed kan regelen en dat is de politiek. Uiteindelijk. De, politiek gaat, de politiek gaat over het toezicht, maar we moeten ook uh, zien dat de corporatie wel private instellingen zijn. Voor 1995 was het bij de overheid, kostte het bakken geld, ging het niet goed. Dat is de reden geweest waarom maar gezegd heeft, we gaan het privatiseren. Uh -huh. Nou, wat je ziet is dat er een aantal gaten in het toezicht zitten. Ik heb daar een paar weken geleden ook iets over gezegd. Met name op het sturen, op liquiditeiten, hè, dus cash, geld, hoeveel is er in de kas. Dat is niet goed genoeg. Dus dat moet scherper. Hoe moet dat scherper? Wat, wat stelt u voor? Moet er dan een, een, daarvoor een nieuwe organisatie komen die wel goed nee. toezicht houdt? Nee, ik denk niet dat je nog weer nieuwe organisaties moet doen. Ik denk dat hier het probleem is dat er al te veel organisaties zijn. Iedereen bemoeit zich ermee. Ja. Ik zeg wel eens met een metafoor, men schiet met hagel in de lucht en een hoop een vogel te raken. Ja, die kans is natuurlijk dat dat gebeurt, maar dat is een beetje dom. Je kan minder, beter minder regels maken en die regels ook gewoon goed handhaven. Wat ja. je ook moet doen, en wat in toenemende mate ook gebeurt, is mensen die hun werk gewoon niet goed doen, die gewoon keihard aanpakken. Dat geldt voor commissarissen, dat geldt voor bestuurders. En, en kan dat dan al op dit moment? Dat kan wel, maar dat is toch nog zo nauwelijks gebeurd. Kijk, als je nu ook weer ziet hoe het gaat met die staals- en afvloedingsregeling... Dat, dat moet eigenlijk gewoon niet kunnen, want dat is een schandaal. Ja, ja, maar, ja, maar, dat maar, maar, dat, maar dat staat uiteindelijk in het contract en er wordt nu ook gezegd... we willen dat geld wel terug, maar de kans dat dat gebeurt... Nou, dat is heel klein, want waarschijnlijk heeft minister Staal het goed voor zichzelf geregeld. Ja, maar ik ken het contract niet, maar u moet toch zeggen... dat een dergelijk contract niet zou moeten kunnen... en dat toezichthouders dat ook niet zouden mogen toestaan. En ja. als die toezichthouders dat wel doen, moet je die eigenlijk aanpakken. En anders moet de minister ingrijpen, zegt u. Ja, maar de minister kan natuurlijk niet continu al die coöperaties lopen te controleren en in te grijpen. Het is net als met een schoolklasse. Dan heb je 30 leerlingen, 28 zijn gewoon hartstikke braaf. Mm -hmm. En er zijn er twee waar je even op moet letten en er is één die af en toe stout is. Nou, die moet je dan ook aanpakken. En dan moet je niet die 28 met allerlei regels gaan lopen vermoeien en continu de gaten houden. Want A, kan jij dat niet? En B, worden die 28 gefrustreerd? En C, mis je die ene stouten? Je schiet nou met scherp en schiet niet met een havel. Duidelijk. Mark Alon, voorzitter van Edes, de koepel van woningcorporaties. Dus het toezicht moet goed geregeld worden... en uiteindelijk moet er iemand goed in kunnen grijpen. Misschien wel de minister. Wil de Tweede Kamer dat ook, eh, politiek redacteur Margreet Boer? Nou ja, de Tweede Kamer wil wel van alles. Maar wat ze vandaag vooral willen... want het debat wat ze vandaag gaan voeren, dat gaat echt over Vestia. En vandaag willen de Kamerleden vooral laten horen... hoe boos en verontwaardigd ze zijn he, over wat er bij Vestia ja. is gebeurd. Hoe is het nou mogelijk dat zo'n grote corporatie als Vestia... Ja, aan het randje van de afgrond is komen te staan. Van links tot rechts zijn de Kamerleden het eens dat het anders had gemoeten daar. Uh, en ook in die hele wereld van woningcorporaties. Maar, maar vandaag zullen ze vooral uh, elkaar proberen af te troeven in boosheid. Aha, ja, ja. Nou, uh, we hoorden Peter Boelhouwer eerder al en net Mark Alon van Ede zeggen... maar de politiek moet ook even naar zichzelf kijken. Uh, snap jij die kritiek, mag je? Uh, ja, de politiek moet naar zichzelf kijken. De Kamerleden weten heel goed dat dit dossier al heel lang loopt. Uh, maar uh, ja, vandaag schieten ze daar natuurlijk niet zo heel veel... Op. Er zijn inderdaad veel rapporten geschreven. Uh, de Kamer is zo gefrustreerd dat ze nu ook zelf wel dat heft in eigen hand wil nemen. En dus een parlementaire enquête wil beginnen om te kijken wat is er fout gegaan. Maar ondertussen zal er nu een heleboel geregeld moeten worden. En dat wil de Kamer ook. Maar uh, uh, het probleem is dus dat de politiek de afgelopen jaren die knopen steeds niet heeft doorgehakt. Dan kwam er weer een nieuwe minister. Dan was er een kabinet wat geval is. Nu zegt de Kamer het moet afgelopen zijn. Voor de zomer moet er een nieuwe woningwet komen. En uh, die woningwet die moet dus zorgen voor een scherpe toezicht. En die nieuwe woningwet die moet er ook voor zorgen dat corporaties geen commerciële activiteiten meer kunnen uitvoeren. Want ja we kennen allemaal wel woonbronnen in Rotterdam, die dat schip kocht, ja. de R6 Rotterdam. Dat werd een fiasco. Nou, we kennen corporaties die gingen investeren in uh, sportcomplexen, in kantoren. Nou, dat moet allemaal niet meer gebeuren. Dat staat ook allemaal in die wet. Dat zou dan geregeld moeten worden. Fraudegevallen zijn er ook geweest. Er is van alles geweest. En de Kamer zegt nu, want ze zijn erg geschrokken van Vestia. En je ziet nu dat ze toch echt nu um, uh, wakker geworden zijn. En die nieuwe Woningwet nu als een haast door de Kamer ja. willen hebben... Om, om toch iets te gaan doen. Ja, dat zeg je toch iets opmerkelijks. Uh, haast maken met die nieuwe woningwet. Want dat heeft tot nu toe tien jaar geduurd. En als we de heren mogen geloven... gaan ze in die parlementaire enquête nog een keer het wiel uitvinden. Gaat dat dan... Niet in de weg zitten? Nee, dat is uh, niet de bedoeling. Ze hebben elkaar uh, gisteren goed in de ogen gekeken en gezegd: ja, die parlementaire enquête, dat willen we dan uh, wel als meerderheid in de Kamer. Maar uh, de voorwaarde is wel dat die woningwet dan uh, gewoon uh, doorgaat. Dus dat er gewoon doorgewerkt wordt hier in de Kamer. En dat ze niet allemaal eerst nu weer eens die enquête afwachten. En dat uh, vindt minister Spies, he, de minister van Wonen, ook heel belangrijk. Dat er uh, doorgewerkt wordt, dat er een nieuwe woningwet komt. En dat de Kamer dan ondertussen een enquête wil houden om eens te kijken wat is er fout gegaan. Wat kunnen we ervan leren? Dat noemt ook de minister verstandig. Zij gaat er niet over, want de Tweede Kamer kan het allemaal zelf beslissen. Maar iedereen is er wel van doordrongen hier dat, uh, dat er doorgewerkt moet worden aan die woningwet. Maar goed, dat zeg ik nu wel. Uh, dat heeft de Kamer zelf ook al heel wat jaren gezegd. Het is nu dus echt de vraag of ze het gaan doen, hè, wat ze beloven. Goed, eerst een boos debat in de Tweede Kamer. jij Boer in Den Haag. Er was wel wat enthousiasme voor het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028. Maar daar is niet heel veel meer van over. Hoort u zo meer over? Eerst naar Dennis Mooi, Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, vooral rondom Arnhem loopt het behoorlijk vast, Lara. Dat komt allemaal door een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat 14 kilometer. De weg is nog steeds dicht kan er alleen maar langs via de af- en oprit of omrijden... vanaf het knooppunt Velperbroek over de N325... door Arnhem en in de richting van Nijmegen. Op alle andere wegen die uitkomen op die A12... loopt het trouwens ook behoorlijk vast. De A15 vanuit Gorkum naar Europoort... tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes, 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterreis ook is dicht. En Een kapotte vrachtwagen op de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen Maasdijk en Schiedam, 8 kilometer... Hier is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven was ook een afgesloten rijstrook door een ongeluk. De weg is nu weer vrij, maar tussen knoppen de Baars en Oorschot staat nog 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Big Brother Award wordt elk jaar bigger. De prijs voor de grofste privacy-schending begon in 2002 ooit met 30 inzendingen. Dit jaar waren het er 174. Het was de achtste editie van de award... die door de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom... jaarlijks wordt toegekend. Jeroen de Jager was er gisteravond bij toen hij werd uitgereikt. Het gaat om de Big Brother Awards 2011. Dat betekent dat we terugkijken. De avond waarin we eigenlijk de thermometer zetten... in de toestand als het gaat om de privacy. Vier categorieën waarin de Big Brother Award dit jaar voor de achtste keer werd uitgereikt. Categorie personen, overheden, bedrijven en de publieksprijs. De Big Brother Award namelijk voor de categorie personen. Minister Edith Schippers. Ja! <laughs> Opvallend dat de genomineerden van de categorie personen alle drie VVD'ers waren. Het Kamerlid Afke Schaart, staatssecretaris Fred Teven en de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Ja, um, dat is voor onszelf ook nieuw. Karin Spank, juryvoorzitter. Er is uh, toch een strijd geweest tussen het echt liberale deel van de, van de VVD... en het veiligheid- en orde-deel van de VVD. En die, die laatste groep heeft duidelijk gewonnen. Dat, uh, en we hopen dat dit voor de oppositie binnen de VVD echt een argument is om te zeggen... ja, maar. Die verschatten, zo moeten we niet zijn. Even naar de winnaar in de categorie personen, de minister mm -hmm. Edith Schippers ja. van Volksgezondheid. Met het elektronisch patiëntendossier dat niet doorging in de Eerste en Tweede Kamer. En vervolgens heeft zij het uitbesteden aan de private partij. Waarom is die zo ernstig? De hoofdreden waarom het niet door kon gaan was dat het EPD niet veilig was. Omdat het ook heel moeilijk kon worden gegarandeerd. En in plaats van te zeggen, nou oké, okay, er komt dus geen EPD... heeft de minister gezegd, hier, tegen de verzekeraars, hier heb je alles, ga maar door. In dit land is het heel moeilijk om, uh, om, om, om je privé dingen geheim te houden. Kijk, ik wil natuurlijk ook macht uitoefenen over mijn vriendenkring. Ja. En door Facebook kan ik precies volgen wat zij doen. En op allerlei momenten ingrijpen en, en mailtjes sturen van, waar ben je mee bezig? Nou, en dan gaan we over naar de, de gangbare Big Border Awards in de uh, categorie bedrijven. De winnaar is... Facebook. Ja! Heel de goed. De jury wil met de nominatie voor Facebook ook onderstrepen dat wij zelf niet vrij van blaam zijn. Als wij niet al die gegevens op Facebook hadden gezet, dan hadden ze niks gehad om mee naar de beurs te gaan. Wij werken hartelijk mee aan onze eigen privacy schendingen. En dat zullen we niet alleen Facebook, maar ook onszelf moeten aanrekenen. Dat doen we eigenlijk ook zelf. Hè? We zetten er zelf een heleboel op. Dat vind ik eigenlijk niet erg, want zij leveren mij gratis een service... en daar betaal ik voor met mijn privégegevens. Is er eigenlijk een trend te zien over de afgelopen jaren... in het soort van privacy-schendingen dat gemaakt wordt? Nee, de enige is dat het steeds diverser wordt en steeds ingewikkelder wordt. Um, aanvankelijk ging het echt nog een aantal hele duidelijke gebieden... van hier is iets mis en daar is iets mis. Tegenwoordig zien we het op het gebied van gezondheid. We zien het op het gebied van reizen. We zien het op het gebied van uh, uitkeringen. Um, het openbare orde. Laat ik even vragen aan de zaal meteen, dames en heren. Uh, wie is hier in de zaal en is genomineerd? Ja, dames en heren, de KLPD. Kijk even, geef me een warm applaus. Heel goed. Het KLPD won de Big Brother Award in de categorie overheid. Met een technisch speeltje, met spyware, kan de dienst op afstand verdachten bespioneren. En zelfs onschuldigen zijn niet veilig voor de hektool. Wilbert Paulus, u bent hoofd van de nationale recherche van het KLPD. De jury van de Big Brother Award zegt dat u af en toe gewoon te gaat. Ik vind wel dat ze een punt hebben dat er weinig specifieke wetgeving is voor deze nieuwe ontwikkelingen. Want dat is het toch. Het is, de bestaande nette wetgeving is daar niet altijd geschikt voor. Dus wetgeving dat... schiet tekort af en toe. Ja, ik denk dat je dat zo kunt zeggen. Hè? Dus we gebruiken algemene artikelen die we ook in de fysieke wereld gebruiken. Die vertalen we eigenlijk naar deze wereld. Nou, daar kun je een heel eind mee uh, op, uh, op streek komen. Maar niet helemaal. Maar niet helemaal. Um, ik zou zeggen, Big Brother is watching you. Maar nou, vanavond weet u één ding. houd Big Brother zelf ook in de gaten. Blijf waakzaam. Tot volgend jaar. En één prijs is nog niet genoemd, en dat is de publieksprijs. Die ging naar staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie... vanwege zijn niet-aflatende inzet om de privacy-wetgeving af te zwakken. Al dus de organisatie. Het is uh, negen minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Bezuinigen, prima, maar dan wil ik er een strenger Europees asielbeleid voor terug... Met die eis is Geert Wilders aangeschoven in het katzhuis. Over dat gezamenlijke asielbeleid onderhandelt minister Leers vandaag in Brussel met zijn Europese collega's. Maar zijn onderhandelingsruimte is beperkt. Er zijn nu eenmaal Europese regels, zegt Rob Visser, die leiding geeft aan het Europees Asielagentschap. Correspondent Tijnsadé sprak met hem. Het uh, medio vorige jaar ben ik verhuisd, althans heb ik de hoofdactiviteiten verhuisd naar Malta... Daar ben ik sindsdien bezig om dat op te zetten. Dit is een bureau, een agentschap gericht op de ondersteuning van de lidstaten op het gebied van asiel. Rob Visser geeft leiding aan het gloednieuwe Europese asielondersteuningsagentschap. Dat is noodzakelijk gebleken omdat we op Europa al grote stappen gezet hebben... tot harmonisatie van regelgeving. We hebben gelijke juridische regels, maar de praktijk in de lidstaten is soms nog heel verschillend. En via dit agentschap is de bedoeling om die praktijk in overeenstemming te brengen met onze gezamenlijke regels. Want als Nederland pleit voor een strenger asielbeleid... In hoeverre kun je eigenlijk het asielbeleid in Europa nog strenger maken, terwijl je alles in gezamenlijkheid moet aanpakken? Een lidstaat kan niet zelfstandig afwijken van de Europese regelgeving, maar is wel onderdeel van het Europese systeem. Dus minister Leers of wie dan ook kan uh, proberen uh, zijn collega's en zeker ook uh, de Europese Commissie, die daar een belangrijke initiatiefrol in heeft, uh, te overtuigen dat er een wijziging van die regels zou moeten worden. Uh, tot stand gebracht. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Welke onderhandelruimte heeft een minister Leers... als hij hier naar Brussel komt? Nou, eigenlijk niks. Uh, maar Wilders zit in het katshuis en wil uh, misschien wel verder bezuinigen... als hij er wat voor in de plaats krijgt. Wij uh, maar... willen ervoor in de plaats dat we een nog strenger asielbeleid krijgen... Hè, in Europa? Ja. Dus wat was het? September 2010 hebben CDA, VVD en Wilders en de PVV een, een programmakkoord in Nederland afgesproken. Dat was al heel streng op migratie. Maar alles wat ze wilden, strenger asielbeleid, minder mensen via gezinsmigratie. Anderhalf jaar verder, er is daarin niets hun kant op gekomen. Omdat alles wat ze voorstellen eigenlijk tegen de mensenrechten ingaat. Of omdat andere lidstaten zeggen, jongens, we maken je druk om? Het recht van initiatief in de Europese Unie is voorbehouden aan de Europese Commissie. Jan Mulder voor de VVD in het Europees Parlement. De commissaris voor immigratie, asielzaken zaken en al dit soort dingen is Cecilia Malmström. En het is aan die Europese Commissie om initiatieven te doen. Kunnen... En dan hebben we het over de Europese Commissie, de eurocommissaris verantwoordelijk voor dit beleid. En die wordt door Geert Wilders uitgemaakt voor eurohippie. Ja, nou die mening wordt niet gedeeld door de rest van Europa. Om te onderhandelen heb je vrienden nodig. Heeft Leers genoeg vrienden? Ik uh, weet het niet op het ogenblik. Als uh, uh, de regeerpartijen, VVD en CDA zeggen dat ze er voor Wilders wat uit kunnen slepen... dan zou ik nog eens een keer natellen, want dat is anderhalf jaar al niet gelukt. En terecht, want... Eén, er komen helemaal niet zoveel migranten naar Nederland. En twee, asielzoekers horen gewoon een plek in de samenleving te vinden. En dat vindt de rest van Europa ook. Leerst is wel een beetje uitgespeeld. Het Europese asielbeleid eh, is gebaseerd, net zoals het Nederlandse asielbeleid eh, dat altijd was en nog steeds is, op internationale normen. Waar lidstaten niet eh, vanaf mogen wijken. Maakt minister Leers kans? Kan hij steun vinden hier in Europa? Dat uh, moeten we hem vooral vragen. <laughs> <laughs> Gneefel, daar. Vandaag dus dat overleg van minister Leers met zijn collega's in Brussel. Laten we vandaag horen wat eruit komt. Op sportcentrum Papendaal begint straks het jaarcongres van Olympisch Vuur. Dat is de organisatie die de weg moet bereiden... om de Olympische Spelen van 2028, 100 jaar naar Amsterdam... opnieuw naar Nederland te halen. Maar het draagvlak voor de Olympische Spelen is gedaald, blijkt uit onderzoek. En dus ook is er bij betrokkenen ongenoegen over de te volgen koers. We gaan erover praten met de directeur van Olympisch Vuur, Erik Eikelberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Eikelberg, wij horen er ook niet zoveel van. Uh, bent u nog wel druk bezig? Nou, de ambitie voor 2028 die is glashelder. We willen de Spelen voor Nederland in 2028 binnenhalen. Um, dat is uh, goed. We, willen, uh, we zijn ervan overtuigd dat het nastreven van deze ambitie gewoon goed is voor Nederland. Het okay. maakt ons sterker en beter. En tegelijkertijd weten we dat 2028 nog een hele lange weg te gaan is. Ja, maar ik, ik vroeg eigenlijk of u, u, op u op nog bezig markt. was. Sorry? Ik vroeg eigenlijk waar u mee bezig was. Nou, We zijn bezig met uh, wat u net ook zelf zegt, uh, de voorbereiding. Kijk, als je verder wil springen, moet je goede aanloop nemen. Eh, de draagvlakonderzoek laat zien dat het draagvlak in Nederland nog niet heel hoog is. Een derde is voor grofweg, een derde is metaal de en een derde is tegen. Maar als je echt dit vader in wil, dat beslissen we in 2016, dan is het wel nodig dat Nederland er zelf ook een goed gevoel bij heeft en dat de mensen erachter staan. Anders krijg je een soort debarkel als dat we hadden in 1985 toen Hansel. Die ja. persoon u ja. belt, heeft tijdelijk geen bereik. Het wil niet zo met het Olympisch vuur. Gaan we dat nog eens proberen of wordt dat later? Nee, dat gaan we niet meer redden. Dan gaan we eerst uh, naar de sterrenoverzicht van het nieuws. En misschien komen we daar later nog op terug. In ieder geval de jaarcijfers van bouwbedrijf BAM krijgt u na half negen. En meer over de zonnestorm die eraan zit te komen. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Radio 1. Het NOS-journaal. De rode cijfers voor Air France KLM en mogelijk Pols strooizout in voedsel. Het is bijna half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vorig jaar fors verlies geleden. Nettoverlies bedraagt ruim 800 miljoen euro. In 2010 was er nog een winst van bijna 300 miljoen. Thomas Spinetta noemt verschillende oorzaken van het slechte resultaat... zegt economieredacteur Bart Kamphuis. Hij uh, wijst uh, onzekere economische omstandigheden aan als oorzaak. Ook hoge brandstofprijzen. Maar daarnaast heeft de Air France KLM ook te maken met een uh, moeilijke concurrentie... uit het midden en uit het verre oosten... waar uh, fors wordt geïnvesteerd in uh, nieuwe toestellen, nieuwe luchthavens. En uh, dat gaat allemaal ten koste van uh, Parijs en, uh, en Schiphol. De omzet van Air France KLM groeide wel... maar dat was niet genoeg om bijvoorbeeld de gestegen kosten van kerosine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 Volgens CDA-Europarlementariër De Lange is het zout ook geëxporteerd naar Nederland. Ze wil onderzocht hebben of het mogelijk ook door Nederlandse bedrijven is verwerkt in voedingsmiddelen. In principe is strooizout ongevaarlijk voor de gezondheid, behalve als er producten zoals antivries in zit. De schatkist loopt jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis... doordat openstaande aanslagen niet geïnd kunnen worden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. In de afgelopen 10 jaar zijn aanslagen ter waarde van ruim 15 miljard euro niet betaald... omdat bedrijven failliet zijn gegaan of omdat mensen in de schuldsanering zijn beland. Van sommige schuldenaren is helemaal niet bekend waar ze zitten. De fiscus schrijft jaarlijks 1% van de totale belastingopbrengst af als oninbaar. En staatssecretaris Wekers heeft de dienst onlangs gevraagd hoe dat bedrag omlaag kan worden gebracht. De Syrische onderminister van olie is overgelopen naar de opstandelingen. In een video op YouTube maakte hij bekend dat hij zich aansluit bij de betogers... die het aftreden eisen van president Assad. Hij zei dat hij niet langer verantwoordelijk wil zijn voor de misdaden van het regime. En als die video authentiek is, is het de hoogste politicus in Syrië... die het regime de rug toekeert sinds de volksopstand een jaar geleden begon. Correspondent Sander van Hoorn. Heeft het in elk geval veel betekenis. Ik geloof niet dat de staatssecretaris van ODI ...nou per definitie onvervangbaar is in de regering. Dus dat zal wel wat doordraaien. Maar symboliek heeft het Zeker. Jongeren die door coma-zuip in het ziekenhuis belanden... moeten zelf de rekening van hun behandeling betalen. Dat vindt bestuursvoorzitter Kingma van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Kingma noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait... voor de kosten van ziekenhuisopnames van coma-zuipers. En bovendien, zegt Kingma, King vergen die coma-zuipers nogal wat... van ziekenhuismedewerkers. Die zijn dan bezig met agressieve mensen die onmiddellijk geholpen willen worden, die met elkaar op de vuist gaan, die gooien met van alles. En waarbij dus ook de beveiliging moet worden ingeschakeld. Het heeft allemaal bijzonder weinig te maken met de primaire functie van een ziekenhuis. Afgelopen wekeinde kwamen er in het ziekenhuis in Enschede 15 patiënten s'nachts op de eerste hulp en 14 waren stomdronken. Het aantal coma-zuipers dat in het ziekenhuis belandt is de afgelopen jaren sterk opgelopen. Een Nederlandse kaas is uitgeroepen tot beste ter wereld. Op het WK Kaas maken in de Verenigde Staten viel een zachte Gouda Kaas van de Fries Piet Nederhoed in de prijzen. Nederhoed troefde met zijn inzending onder meer de Zwitserse concurrentie af. De vorige drie edities van het wereldkampioenschap Kaasmaken werden gewonnen door Zwitsers. En nu dus meneer Nederhoed. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Na een dag met flink wat regen gisteren ziet het weer er voor vandaag een stuk vriendelijker uit. Nou, op dit moment is het ook overal droog en er komen naast wolkenvelden ook brede opklaringen voor. Het is nu 2 graden in het oosten en 5 graden aan de kust. Nou, vanochtend is het eerst vrij zonnig, maar geleidelijk ontstaan er wel wat stapelwolken. Misschien dat aan het eind van de ochtend in het noorden een buitje kan ontstaan. Vanmiddag is er ook in de rest van het land kans op een bui, al zullen de droge periode wel overheersen. Nou, naast die buitjes zien we ook uh, vooral zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. De winter die komt vandaag uit het westen tot noordwesten en is uh, boven land matig van kracht. Aan zee staat een vrij krachtige wind, uh, kracht 5. Vanavond verdwijnen de buitjes weer en klaart het op. Vannacht koelt het af naar een graad of 3. In het oosten daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. En tegen de ochtend is er kans op een aantal mistbanken. Morgen vrijdag is het wisselend bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen maar liefst 11 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht loopt het vast bij Arnhem. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat 14 kilometer. De weg is nog steeds dicht. Het verkeer kan er alleen maar mondjesmaat langs via de af- en oprit. Omrijden kan vanaf het knooppunt Velperbroek door Arnhem... en in de richting van Nijmegen over de N325... Maar uh, ook op alle wegen die op die A12 uitkomen, loopt het behoorlijk vast bij Arnhem. Op de A15 vanuit Gorkem naar Europoort, tussen Knopen-Redenkerk en Rotterdam-Sjaloos, 7 kilometer door een ongeluk. Een klein stukje verderop staat er weer 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En daar is de rechterreis ook nog dicht. Ook een kapotte vrachtwagen op de A20 naar Gouda tussen Maasdijk en Schiedam. 9 kilometer, een rechterrijstok is hier afgekruist. En de A58 vanuit Breda naar Eindhoven tussen knoppend De Baars en Moergestel. 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 37,50 Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera-winkels. Maak het mee. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Goedemorgen, het is uh, 7 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De aarde krijgt vandaag mogelijk te maken met een van de grootste zonnestormen in jaren. En deze storm zou sterk genoeg kunnen zijn om de elektriciteitsnetwerken en satellietverbindingen te verstoren. Het zou de zwaarste zonnestorm in vijf jaar tijd zijn. Daar gaan we over praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Um, is te voorspellen of het ook inderdaad gebeurt dat we daar veel last van krijgen? Nee niet. Uh, ik moet ook zeggen dat uh, zo'n zonnestorm, dat is de wolk van uh, elektrisch geladen deeltjes die van de zon naar de aarde blaast. Uh, die kun je niet zo precies aan zien komen en niet nauwkeurig voorspellen wat die gaat aanrichten. En het enige wat er wel bekend is, is dat de uitbarsting op de zon waar die uh, zonnestorm bij ontstaan is, die vond eergisteren plaats. En dat was een hele krachtige uitbarsting. Uh, dus ja, dan denk je, dan komt er ook een grote hoeveelheid... Uh, geladen gas op de aarde af, maar hoe dat precies beweegt, exact wanneer dat bij de aarde aankomt, dat zou nu ongeveer het geval kunnen zijn, maar dat kan ook nog wel een paar uur duren. En wat de gevolgen zijn, ja, dat is niet zo precies te voorspellen. Hmm, nou viel er net wel een gas bij ons weg, die telefonisch in de uitzending was. Zou dat daarmee te dat maken kunnen hebben? dat het van de is zo goed dat je dat zegt, want, ja. maar het is echt wel zo dat de meeste technische problemen die wij op aarde hebben, die hebben nog steeds een hele andere oorsprong dan dat die zon erachter zit. Het is niet uitgesloten dat zo'n zonnestorm wat teweeg brengt. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Maar gelukkig uh, uh, weet iedereen tegenwoordig wat de risico's zijn. En in veel gevallen kun je daar uh, op technisch vlak... toch wat tegenmaatregelen tegen nemen. Ja. Waar, wat doen die geladen gasdeeltjes dat het zo stoort? Nou, het be begrijpt. Uh, het belangrijkste effect is dat ze de dampkring van de aarde binnendringen. En daar bewegen ze met hoge snelheid. En denk even terug aan je natuurkunde les van de uh, middelbare school. Uh, geladen deeltjes die met hoge snelheid bewegen, dat is eigenlijk een elektrische stroom. Mm, ja. en er zijn dus grote elektrische stromen in de aardse dampkring. En ja, die kunnen verstoringen hebben op elektrische circuits hier op aarde. En maar, dat, uh, ja, daar kan je je toch niet tegen beschermen, Govert? Nou, als je een heel kwetsbaar netwerk zou hebben. en dat is in het verleden. is er wel eens een elektriciteitscentrale uitgevallen. dan zou je in zo'n geval kunnen zeggen. we gaan even over op. Uh, we zetten, schakelen bijvoorbeeld uh, uit voorzorg uit. we gaan over op een reservesysteem. zodat dingen niet kunnen doorbranden. Ja, en um, het, het is wel gebeurd hè. In, in 1972. het telefoonnetwerk in Illinois. in Amerika is platgelegd. maar ik neem aan dat dat allemaal wel veel verbeterd is. Ja, dat is een beetje ingewikkeld te zeggen. Want uh, aan de ene kant zou je denken dat de techniek is verbeterd. Aan de andere kant zijn we ook wel steeds afhankelijker geworden... van uh, betrekkelijk kwetsbare uh, elektronica. En uh, ja, er zijn in het verleden, en dan heb ik het over het verre verleden... zijn er wel uitbarstingen op de zon geweest die toen niet zoveel gevolgen hadden. Want toen deden we alles nog met paard wagen. Maar waarvan je weet dat als ze nu zouden plaatsvinden... dat je dan echt de pop aan het dansen hebt. En ja, dat soort uitbarstingen, het is niet uitgesloten dat dat ooit ook eens een keer gebeurt. Want dit is er dan één die behoorlijk krachtig was... Maar het is zeker niet de laatste. De zon is op weg naar een nieuw maximum in zijn activiteit. En de komende anderhalf jaar, ik, ik weet niet of jullie me bij elke uitbarsting... en bij elke zonnestorm opnieuw gaan bellen, maar dan gaan we het heel druk krijgen. <lacht> nou, gezellig, Govert. Hoe, hoe ga je het volgen vandaag? Nou, ik uh, ga in ieder geval vanavond kijken. Dat zou ik iedereen willen aanraden. Uh, of er misschien bij helder weer poollicht zichtbaar is. Want dat is een ander gevolg van zo'n zonnestorm. Dat is prachtig om naar te kijken. Dat zijn de deeltjes in de atmosfeer die beginnen op te gloeien... door de invloed van die zonnestorm. Dat is meestal vooral in Scandinavië te zien. Maar als het heel krachtig is, wellicht ook vanuit Nederland. Dus ik zou zeggen vanavond, het is helaas volle maan... maar ga op een donkere plek staan. Zorg dat de maan achter een gebouw zit. Kijk naar het noorden. En wie weet zien we iets van het mooie poollicht. Prachtig. Met... Naar de hemel staren. Goh, dank Oké. Okay. Tien over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bouwbedrijf Koninklijke Bam heeft in 2011 een winst geboekt van 126 miljoen euro. Bam heeft natuurlijk ook nog steeds last van de crisis in de bouw. Daar gaan we over praten met de bestuursvoorzitter van Bam, Nico de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Vries, bent u tevreden? Want hoe is het bijvoorbeeld uh, met de omzet? Is uh, licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar, dus daar ben ik op zich niet ontevreden over. Maar wij zijn niet alleen op aarde om omzet te draaien, wij willen natuurlijk ook daarmee verdienen. Ja. En of ik daarmee tevreden ben, ja, onder de omstandigheden ben ik daar best mee tevreden. Uh, maar het mag natuurlijk op zich best een beetje meer zijn. Hmm. Het is voor al die moeite die al die mensen van ons doen om, uh, om elk jaar 8 miljard uh, om te zetten... Uh, uh, mag het best een beetje meer zijn. Ja, maar maar goed, ik, desalniettemin, ik ben niet ontevreden. Precies. Het lukt u dus nog wel om geld te verdienen met de bouw. Dat kan niet iedereen zeggen op dit moment, meneer De Vries. U heeft het over oh. de omstandigheden. Kunt u die eens schetsen? Waar heeft u het meeste last van? Wij zijn in verschillende markten werkzaam en verschillende landen in West-Europa. Als ik begin bij Nederland, dan hebben wij toch het meeste last van de huizen. Uh, crisis, de, de, de, de, de, de, de totaal uh, gebrek aan, uh, aan verkopen van huizen. Uh, dat drukt zwaar. Uh, daarnaast is het in de utiliteitsbouw in Nederland natuurlijk ook niet echt goed. Er staat heel veel meters kantoor leeg. Mm -hmm. uh, Weliswaar zijn wij daar ook niet alleen van afhankelijk. We doen heel veel andere bouw en uh, niet alleen maar kantorenbouw. Maar uh, dat zijn in Nederland denk ik toch de voornaamste problemen. Dat is een, een bijna even... volledige vraaguitval, meneer De Vries? Uh, sorry? Wat zeg... Is dat een vraaguitval? Een volledige vraaguitval? Ja, dat is een vraaguitval uh, in, de, in, de, in de woningmarkt bijna volledig. Ja, hoewel er wel nieuwe huizen worden gebouwd in opdracht van beleggers en corporaties. Dus wat dan gaat, gaat dat nog wel door. Maar het is een behoorlijk deel van de vraag dat uitvalt, dat klopt. Ja. Meneer de Vries, in het Katshuis zitten ze te praten over hervormingen. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zouden ze ten aanzien van de woningmarkt moeten besluiten? Ik denk dat er duidelijkheid moet komen rondom uh, de hypotheekrenteaftrek. Uh, daar moet nou eindelijk een plan uh, voor op tafel worden gelegd. Uh, zodanig dat, in, uh, dat dat vertrouwen uh, in Nederland bij, bij, bij de Nederlandse huishoudens ja. en bij de Nederlandse kopers van huizen, uh, dat vertrouwen weer kan terugkomen. Wat iedereen zit Dan nu te wachten? Ja, sorry, iedereen zit, iedereen zit nu te wachten. Ja, iedereen zit nu te wachten. En als dan ook nog uh, wordt verteld dat de, huizen, de huizenprijzen nog verder zullen dalen... ja, dan, uh, dan, dan, uh, dan blijft iedereen wachten, dat klopt. Hm. Wat zijn uw verwachtingen voor, uh, voor dit jaar? Hoe, hoe ziet uw ordeportefeuille eruit? Is die een beetje gevuld? Uh, die is een beetje... Uh, nou, best goed gevuld. Uh, die is lager uh, dan uh, hetzelfde moment een jaar geleden. Dat is het gevolg van het feit dat wij uh, zeggen we schrijven echt niet voor elke prijs in. Uh -huh. uh, wij, wij, wij hoeven geen werk met, uh, met verlies. Uh, dus wij hebben een selectief, uh, echt een selectief beleid. Uh, dan zullen we voor lief moeten nemen dat die portefeuille een beetje naar beneden gaat. Als, ik, als u dan vraagt wat zijn de vooruitzichten, dan uh, vind ik die dermate onzeker dat wij uh, op zich vol vertrouwen hebben in de toekomst. Maar dat wij hebben gezegd, dit jaar, uh, of wij geven op dit moment voor dit jaar uh, nog niet echt vooruitzichten. Hm. En wat betreft het sportjaar van dit jaar, het Olympisch Park in Londen mag u naar de Spelen herontwikkelen. Heeft u ook kunnen profiteren van dit sportjaar 2012? Veel nieuwe faciliteiten waren natuurlijk nodig. Ja, wij hebben voor een heel bijgedragen aan de ontwikkelingen van het Olympisch Park. En dat zijn met name de, de, de werkzaamheden die uh, eerst moesten worden verricht uh, om die stadions die daar gebouwd zijn te kunnen bouwen. En uh, de infrastructuur, dus het park, de, de, de wegen, de bruggen daaromheen, die zijn allemaal door onze bamnuttel uitgevoerd. Dus we hebben echt een heel behoorlijk deel uh, van het bouwvolume daar in de wacht gesleept. Ja, nou ja zo'n jaar komt niet gauw weer natuurlijk hè? Dan moet u iets anders vinden. Ja, nou ja, dan moeten we proberen de spelen naar Nederland te krijgen. Dan, uh, huh? dan over een aantal jaren, dat, uh, dat zou best mooi zijn. U houdt ook, dat vuur wel brandend. Ja. Ja, Goed, ja. ja, Meneer de Vries, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Uh, heel graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus tuursvoorzitter Nico de Vries van BAM hoort u. En straks cabinepersoneel maakt zich zorgen over toenemend geweld aan boord van vliegtuigen. Eerst naar Dennis Mooi. Zijn er problemen bij Arnhem? h we al voorbij? Uh, ten dele, Lara, ik heb wel goed nieuws. Want de A12 vanuit, uh, vanuit Duitsland naar Utrecht, uh, daar hebben we het over... die is wel weer vrij. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat nog wel 11 kilometer. Dus als je achteraan staat, merk je daar nog weinig van. Maar vooraan trekken ze echt weer op. Uh, op alle wegen die uitkomen op die A12... loopt het uh, trouwens nog steeds behoorlijk vast rondom Arnhem. Dan de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen Knobbert Benelux en Vlaardingen-Oost staat 4 kilometer... Dat komt door een file op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en Schiedam staat 10 kilometer. De rechterrijstok is dicht door een kapotte vrachtwagen. Op de A9, ook maar Amstelveen, staat tussen Beverwijk en Knopendraasdorp Raasdorp 9 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, tussen Amersfoort-Wathorst en Leuze-Zuid, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco B. Visser heeft het de hele ochtend al over vrouwendag. Hij is bij het ontbijt en dat draagt als een royal breakfast te worden. Marco het is, een, het is in ieder geval een hele chique setting, Marcel, mag ik zeggen. Hier in Societeit De Witte in Den Haag. 75 topvrouwen, mag je wel zeggen, zijn hier bij elkaar gekomen. Prinses Maxima is onder hen, die is hier zojuist binnengekomen en die zit natuurlijk aan de hoofdtafel. Ze worden nu toegesproken door Sibiele Dekker, dat is de voorzitter van de stichting Talent naar de Top, die dat allemaal organiseert vanwege de Internationale Vrouwendag. En ja, als ik dan even naar die als ik de tafel verder kijk, dan zie ik daar burgemeester van de Aartsen, een man. De commissaris van de Koningin, een man. En die mogen dus ook gewoon hier aanzitten. En ik als mannelijke journalist zie ook allemaal mannelijke collega's. En dan zeg ik tegen mevrouw Shady, dat is toch opvallend. Nou ja, naast de burgemeester en de commissaris van de Koningin zijn er ook nog andere mannen. Dat zijn de, waarschijnlijk de ondertekenaars van de charter. Die uh, hebben zich gecommitteerd om uh, meer vrouwen naar de top uh, te begeleiden en te promoten. En dat soort mannen mogen er hier nog wel in? Ja, die Mogen er schijnbaar ja. in, ja. Zeg mevrouw, u was, uh, zo heette dat, zwarte zakenvrouw in 2008. Ja, ja ik, uh, dat is was... een tijdje geleden. Dat is een tijd geleden, maar dat was ook het jaar... dat de eerste zwarte president in Amerika werd verkozen. En dat vond ik uh, de reden om uh, aan die verkiezing mee te willen doen. Ja, dus tegenwoordig heet het anders, hè? We hebben het niet meer over zwarte zakenvrouw. Nee, ik mag zeggen dat ik de laatste zwarte <laughs> zakenvrouw ben. Die ziet u hier staan. Ze heten nu etnische zakenvrouwen. Oh. Ja. Ja. ja, is dat beter? Nou ja, dat is een keuze van het bestuur geweest. Ik, uh, ik zou niet weten waarom, maar uh, zwart, uh, ik vind gewoon op het moment dat... Het uh, uh, was een soort geuzenaam en daar ja. ben ik uh, eigenlijk wel ja. trots op. En vrouw, is in sommige kringen ook een geuzenaam? Nog steeds, ja. ja, ja is dat want, zo, ja? Het is, uh, het is alleen maar van, uh, vanaf 1998 dat hier uh, in deze sociëteit vrouwen lid mogen worden. Dus, Moet je uh, nagaan. Ja. Dus Hoe gaat het eigenlijk met u? Wat doet u? Nou, ik heb een hotelbedrijf in Amsterdam, het Amstel Hotel. En, uh, dat is een budgethotel met 175 kamers. En uh, zoals uh, iedereen hebben wij natuurlijk ook last gehad van een um, kredietcrisis. Maar ja. Uh, ja, er is altijd weer uh, mogelijkheid ja. om weer uh, de weg omhoog te vinden. Ja. En dat is altijd uh, de uitdaging. Wij zijn hier in deze uh, chique sociëteit. Prachtig gedekte tafels met damast en uh, mooi servies. Uh, 75 topvrouwen zitten hier, zei het al. Is dit de place to be voor een vrouw... die? Uh, wat wil? Voor deze dag zeker. Het is Internationale Vrouwendag en dan vier je met elkaar. En natuurlijk in zo'n gezelschap uh, denk ik dat alle vrouwen ja. tot hun recht zouden komen. Ja. Nou is de vraag of er uh, daadwerkelijk iets te vieren valt. Nou ja, het is altijd... Uh, je moet ook je zegeningen tellen, denk ik. Ja. En op het moment dat, uh, dat wij hier met z'n allen kunnen zijn... en die dag ook op deze manier met elkaar kunnen vieren... Ja. is er natuurlijk al, uh, al wat gewonnen. En natuurlijk is de weg daarnaartoe uh, ontzettend lang... Ja. En is nog niet alles uh, voor elkaar, maar uh, ik ben van uh, Zegeningen. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Uh, het gaat vandaag over, het thema is rolmodel. De vrouw als rolmodel. Bent u ook een rolmodel? Nou, ik ben, uh, ik, ik zie mezelf natuurlijk niet als rolmodel. Maar ik denk wel, ik heb een dochter. Mm -hmm. En uh, in dat kader vind ik wel dat je het moet voorleven. Ik vind het belangrijk dat mijn dochters zien. Dat vrouwen werken, dat ze studeren. Dat ze, dat ze hun eigen weg in de maatschappij vinden. En, en door niets tegenhouden kunnen worden. En dat het allemaal kan, is natuurlijk heel erg goed... Dat het allemaal kan. En dat moet. Het moet. Het moet. Tot slot wil ik even naar uw hakken kijken. Als, u, als ik zo onbescheiden mag zijn. Want er wordt hier straks ook een rapport gepresenteerd. Haagse hakken heet dat. Sibila Dekker heeft prachtige paarse hakken aan. En u? Wat heeft u aan? Ik heb uh, hakjes van Chanel aan vandaag. Doe maar. Dat komt er <laughs> nog wel af. Dat komt er zeker nog wel af. En dat, dat loopt ook heerlijk. Ik zou zeggen, gaat u lekker terug naar de ontbijttafel. En dank u wel. En ook uh, hartelijk gefeliciteerd aan alle heren van het land. Uh, met alle dames. Nou, dank u zeer. Ja, Fijne dag. Dag. Dag. Dag, tot ziens tot later. Mark Robin Visser en zijn vrouwen vanochtend. Um, blijven bij het onderwerp, want borstkanker is een van de grote taboes in Suriname. Met financiële steun van de Nederlandse ambassade wordt nu een poging gedaan om dat te doorbreken. Op een zachtige billboards in de hele stad staat de tekst Be dit. Daarnaast een foto van oud- boksen en kickboksen Lucia Rijker, gewikkeld in een roze lint. De campagne heeft vandaag op Internationale Vrouwendag zijn officiële start. Correspondent Harmen Boerboom ging in gesprek met Lucia Rijker en met de Initiatiefneemster. Karin Revels, het is jouw idee, al die billboards hier in de stad, Pink Ribbon. Waarom heb je dat bedacht? Um, ik heb zelf in juni 2010 borstkanker gehad. En in die hele trail van de behandeling. Uh, ...merkte ik dat Suriname uh, op alle fronten ontbrak aan communicatiemateriaal... ...zoals folders, posters. Maar uh, de doorbraak kwam echt toen ik naar Curaçao ging voor de bestraling bij Bob Pinedo. Uh, merkte ik daar uh, het scala aan materiaal wat er overal lag. En uh, toen dacht ik nou, dit project ga ik voor Suriname opzetten. En ik probeer het echt naar een hoger niveau te tillen. En uh, daar komt het vandaan. Is het een taboe hier? Ja, het is een taboe, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, men praat er niet over, het heet takruziki. Uh, dat is die vreselijke ziekte. En niet omdat men uh, denkt, wat moet ik ermee? Maar omdat men het niet kan vatten dat je uh, een knobbeltje krijgt... en later begin je te verrotten. Als ik, uh, de oncologie heeft me eigenlijk uh, op dat stuk gebracht... dat vrouwen pas komen als hun borsten al verrot zijn. Maar hoe kan het dat een ziekte die zo hevig is en die toch ook in grote mate voorkomt, doodgezwegen wordt? Um, ja, het is gewoon zo, het is de cultuur. Dus deze campagne was voor mij meer dan gewoon een mooie bewustwordingscampagne. Voor mij is het cultuur, gedragsverandering. En wat dat betreft mogen we ons gelukkig prijzen. We zijn misschien al over de helft, want vrouwen gaan massaal uh, naar de dokter... en er wordt echt overal over gesproken. Dus uh, dat was de bedoeling, maar we zijn er nog niet hoor. Dat kan nog even duren. Lucia Rijker, aan jou de eer om hier op die enorme billboards in Paramaribo te staan. Je bent speciaal uit Amerika, waar je woont, hier naartoe gekomen voor deze campagne. Wat is jouw betrokkenheid bij borstkanker? Mijn oma heeft een borst moeten afzetten toen ze nog in leven was. Uh, mijn vader is aan uh, kanker overleden. Borstkanker wordt ook samengetrokken met de Internationale Dag van de Vrouw. Vrouwen en empowerment, daar sta ik voor. Ik vond het een eer, omdat ik van Surinaamse afkomst ben... dat Karin mij gekozen heeft, omdat ik een combinatie heb van vrouw in haar kracht... Uh, ben ik het leidende voorwerp op die poster. Het is een foto, het is een hele mooie aparte foto... met het, uh, de zwachsels om mijn borsten heen, die ik normaal om mijn vuisten heen wikkel. Een zijn... roze lint. Nou, het is een zwachsel, hè. Dus het is echt mijn, mijn uh, handwraps, zijn nu om mijn borsten heen ge gewikkeld... Om het gevecht aan te gaan, ja, ik vind het een hele mooie campagne. campagne Met de tekst, be dit. Be dit, ja, overwin het. Hoe is het om door de stad te rijden en jezelf overal op die posters te zien staan in deze campagne? Nou, ik ben ontzettend trots dat ik uh, hang. Dat ik daarvoor gebruikt mag worden. Voor, voor een doel wat mensen kracht geeft en, en mensen wakker maakt. Dus het is niet een biercampagne of het is niet een uh, Esther Lauder of, of iets. Het is een campagne voor mensen En daar ben ik ontzettend trots op. Maar ben je niet bang, en dat als dit voorbij is, deze campagne en die posters zijn weg dat de mensen dan weer terugvallen in dat oude taboe? Nee, nee, nee, toch? Want we hebben het duurzaam opgezet. Er zijn folders, er zijn brochures, die komen bij de artsen te liggen. En er komen nog andere zaken, zoals informatiebijeenkomsten... die in wijken worden gehouden, in mensen hun eigen talen. Alkaans, Saramakaans, gaat naar de districten. We zijn er nog lang niet klaar. Dit is just the beginning. En dat zei Karin Revos, de initiatiefneemster van Pink Ribbon Surinaam. Het is vijf voor negen. Afgelopen week waren er meerdere incidenten waarbij vliegtuigpersoneel op vluchten van en naar Schiphol werd bedreigd of aangevallen. Zo werden maandagavond twee mannen aangehouden die een waterflesje naar het cabinepersoneel hadden gegooid. Een paar dagen eerder ging een man een stewardess te lijf toen het vliegtuig aan het taxi was. Vakbond voor het Nederlands cabinepersoneel vindt dat er wat aan moet gaan gebeuren. Voorzitter van de vakbond, Ton Scherber, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook cijfers van hoe vaak het voorkomt, agressie tegen personeel? De cijfers die, ik, die mij bekend zijn op dit moment, is dat er 1400 gevallen per jaar zijn, uh, verdeeld over alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland. Maar het grootste gedeelte van deze 1400 meldingen bestaat uit uh, verbale agressie, maar dat valt ook onder agressie. Hmm. Enig idee hoe het komt? Heeft dat met uh, stress te maken of alcoholgebruik? Of uh, ik denk een combinatie van alles. Het kan van alles zijn. Uh, een beetje de tijd uh, waarin we leven. Mensen zijn inderdaad gestrest. Uh, zaken, mensen die op reis gaan misschien slechte zaken doen. Mm. Maar ook het alcoholgebruik is een van de grote oorzaken. Ja. En we accepteren misschien ook minder met z'n allen. Ook dat uh, speelt mee. Daar uh, ben ik van overtuigd. En het zit hem dus niet alleen in de economy class. Nee het gebeurt overal. Echt, uh, ja, ook op charters, dus lijndiensten, overal. Wat zou je eraan kunnen doen? Nou, mijn voorstel zou zijn om uh, te kijken of het mogelijk zou zijn een systeem op te zetten waarin uh, potentiële amokmakers al in de voorstaat die hem uh, herkend zouden kunnen worden. En dat zou eigenlijk moeten gebeuren vanaf het moment dat men incheckt in hun lange gang naar het vliegtuig toe. Dus ze uh, passeren daar diverse punten en uh, als daar al dingen opgevallen zou men eigenlijk uh, een systeem moeten hebben waarin we zeggen van personeel van die betreffende vluchten inlichten en dat bestaat helaas niet. Hmm. Maar zou dat wel kunnen dan want ontstaat die agressie niet vaak in het vliegtuig door alcohol wat Lara net al zei of door misschien wel angst voor het vliegen? Dat kan even de oorzaken zijn, maar ook neem ik even de luchthaven van Schiphol. Op weg naar je vliegtuig waar je mee gaat vertrekken, kom je denk ik, ik weet niet hoeveel punten tegen we alcohol te koop is. En wat het, zijn er nog wat. En het ziet natuurlijk allemaal fantastisch uit, met name op de luchthaven Schiphol. Maar je kunt het ook overdrijven wat dat soort dingen betreft. Dus het is voor dat soort mensen erg lokkelijk om een lange gang te maken naar een vliegtuig. Toch klinkt het niet, heel. Erg collegiaal dat dat niet nu al gebeurt. Als je toch iets ziet, uh, iets raars bij passagiers die in de rij staan... dan is het misschien wel juist heel slim om eventjes je collega's te waarschuwen. Waarom gebeurt dat nu niet? Uh, het gebeurt sporadisch. Uh, echt op het laatste moment vaak uh, het grondpersoneel die een vliegtuig afhandelt... die geeft vaak aan een zelfs of senior perzer uh, door... Uh, wat hen opgevallen is uh, aan een bepaalde passagier. Uh, dat is echt op het laatste moment. Maar het zou eigenlijk in, in het stadium al uh, herkend moeten worden, dus in de gang van, uh, van de inchecken. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk op Schiphol te maken met heel veel passagiers die uh, in transit zijn. Ja. En die komen natuurlijk niet uh, bij een incheckbaan die op Schiphol. Maar goed, ook daar zou iets op opgezet moeten worden, denk ik. Ja, maar kan het, kan het dan wel? Kun je ze wel aanpakken? Want ze hebben op dat moment misschien nog wel niks gedaan. Nee, dat klopt. Maar ik denk in een uh, gesprek voordat de deuren dichtgaan van de vliegtuig... Ja met een betreffende passagier, dat je daar al heel, uit, heel veel uit, uit op kunt maken. En als er twijfels zijn, heeft een gezagvoerder altijd het recht... om een passagier uh, niet mee te nemen. Ton Schergeberg van de Vakbond voor het Nederlands Cabinepersoneel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vrouwen. Vrouwen. Vandaag, 8 maart, Internationale Vrouwendag. Met in de nacht klinkt anders, uitsluitend muziek van en door vrouwen. Komende nacht tussen 2 en 6. Internationale Vrouwendag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.